De Cornell Universiteit in Amerika heeft afspraken gemaakt met president Trump. Die had de subsidie gestopt omdat hij vond dat er een aantal dingen anders moesten. De academie gaat nu miljoenen investeren in agrarisch onderzoek. Ook worden gegevens van studenten aangeleverd... zodat gecontroleerd kan worden of er bij de toelating... geen sprake was van positieve discriminatie. De grote vuurwerkshow op de Erasmusbrug in Rotterdam... gaat komende jaarwisseling definitief niet door. Een crowdfundactie heeft lang niet genoeg geld opgeleverd om de show door te kunnen laten gaan. De inzamelingsactie was in het leven geroepen nadat de gemeente Rotterdam had besloten om geen geld meer uit te trekken voor de vuurwerkshow. Het weer kan behoorlijk mistig zijn. Komende uren trekt die mist weg en breekt soms de zon door. Kan het 15 graden worden. Vanavond bewolkt en motregen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Soms regent het licht en wordt het ongeveer 14 graden.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 Zie je dat? dat is een beetje een raar lichtverschijnsel. Wat, wat, wat is dat dan? En wat gebeurt er nog meer? Deze is. Mijn god, dat heeft iemand gewonnen. Hij moet echt een heel bijzonder persoon zijn. Eerst maar even lekker muziek. En dat blijven we altijd maar roepen: Don't wanna fight Alabama shakes. die voor toebal kleeft. even het programma. Goedemorgen. Echt ik heb een beeld, dat is de verliezer, ligt op de grond. En de winnaar zit bovenop hem. En de verliezer zegt, ik wil niet meer vechten, ik wil niet meer vechten. Ja, dat kan je het zien, maar je kan ook gewoon denken, met z'n de allen moeten we niet meer vechten. Daar zouden we naartoe kunnen gaan natuurlijk, maar Laatste bericht uit uh, Soudaan is toch, dat het uh, nog niet, opgelopen, of niet af, uh, afgelopen is. Goed, dit is het tweede gedeelte van het radioprogramma. We zijn er weer klaar voor. In het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Zeker, wat gebeurde er door de jaren heen? Een van die dingen die me bij is gebleven. Ja, wat, wat, wat zie je dat ook? Dat lichtverschijnsel? Ja. Hij begon in 1894 al mee. Ik heb het over Willem Röntgen. En je begrijpt wel waar we naartoe gaan. De Röntgenstraling, de Röntgenfoto die hij maakte natuurlijk. Hij begon op, eh, op 7 oktober. En toen had hij al iets gezien met kanaalstralen. Hij was met elektronen bezig, met negatieve ladingen in een vacuumbuis. Ik heb het echt proberen te begrijpen. Er is gewoon geen touw om vast te knopen waar het nou precies over gaat. Maar goed, uiteindelijk kwam daar een lichtverschijnsel bij. En dat had hij eerst een beetje... Nou ja, wat moet je doen met het lichtverschijnsel? Uiteindelijk had hij dat vast laten leggen. En toen zag hij dus zijn eigen hand. En ik denk he, dat, dat klopt niet helemaal. Dus hij is zes weken lang bezig geweest om te achterhalen waar komt dat vandaan. En toen kwam hij dus uiteindelijk na zes weken achter dat hij, dat, dat, dat zeg maar rundgestralen was, dat je er ergens doorheen kon fotograferen. Toen heeft hij de, de, de hand van zijn vrouw gefotografeerd. Van zijn eigen hand waarschijnlijk, waarschijnlijk toch even te spannen En dat is de hele bekende foto met die ring om haar vinger. Ja. En wat zij daar toen op zei, uh, ze zei van ik heb mijn overlijden gezien. Ik heb mijn eigen dood gezien. Want dan zie je je, je skelet natuurlijk in één keer oh. voor het eerst. Dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Nou, ja. goed, daar zijn ze verder mee gegaan natuurlijk. En dat heeft heel veel gebracht. En het uh, Tyler Museum schijnt hier vlakbij. Een, een, een set heeft van de eerste foto's die hij heeft gemaakt. Van die hand dus ja. maar het, is het mooie 84, is de, 95, 85, Het mooie ja. is wel dat hierdoor uh, wordt uh, de dag gevierd. als de internationale dag van de stralende beroepen. Stralende ja, vroeg. veel weer... veel straling dat is altijd een beetje spannend. Ja, dat is het dus teken, uh, ja. ze gaan niet zeker. Of ze hebben een loodschort om of zo, iets dergelijks. Ja, ik kan me nog herinneren... Ik, van mijn, mijn mond zijn er heel veel foto's gemaakt... want ik had niet echt altijd een uh, heel mooi gebit, zeg maar. Ja. En daaraan kreeg ik altijd zo'n loodvest om. Op mijn... Uh, dat, echt, je denkt, wow, je zit er bovenop, hè? En dat was om foto's te maken. Dus ja, ja, dat is altijd wel apart. Ja. En dan ging, die personen ging nog weer achter een looie scherm staan... om foto's te maken. Ja. Dat is wel uh, bijzonder nuttig. Dat doet tegenwoordig nou, allemaal het niet. We hebben gemaakt allemaal, als je ja. zo kijkt. Ja, de voorkant wel, ja. Goed, toch iets anders. <laughs> Alleen die achterste kiezen. Ja. In, uh, in 2013 was er uh, in uh, de Filipijnen was er echt een, een tyfoon, die heette Harian. Her en uh, dat was een tyfoon die over de Filipijnen trok. En hierbij kwamen meer dan 10.000 mensen om het leven. Met name de Visayas, dat is een van de speciale stam... En uh, ja, het ja? Dat, dat, dat is een, een gedeelte daar, de eilandengroepen. En daar, die mensen daar, die zijn toen het zwaarst getroffen door die, uh, door die uh, storm. Okay. Door een tyfoon. Dat is maar twaalf jaar geleden, hè? Ja, ja dat soort dingen, dat, ja, dat blijft dan niet hangen, toch? Het moet toch ja. groter zijn? Of meer beelden van... 2016, ja! Wat oh, is dat mooi, hè? Oh, man... Ja, wat is dit? Moeten we hier nog langer naar luisteren. Nee, doe maar niet, want er zit echt heel iets raars achter. Donald Trump wint de Amerikaanse verkiezingen in 2016, was dat? Ja. Uh, nou, het grappige is, ja. Uh, in zijn toespraak verwees je nog even naar zijn concurrent, Hillary Clinton. Hillary has worked very long and very hard over a long period of time. Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. Yeah. To all Republicans ja, mooi. and Democrats and independents across this nation. I say it is time for us to come together. Ah, zout op joh gast, idioot. Ja, hij heeft er maar niet van praten. <laughs> die is bij mij bloed weg do doet lopen. Wat een nare man is ja, dit, joh. Ja, ja, ja. Dat was 2016, toen dus zou die allemaal tot elkaar komen. Nou, de wereldvrede is hij nog steeds een beetje. Maar goed, allemaal. ik heb wel even gekeken. Hij was in die tijd, hij is natuurlijk best wel oud. Bijna 80 is hij. En, uh, hij was dus ook aan het studeren in die tijd van de Vietnamoorlog. Oh, nou, ik moet, ben nu aan het studeren. Ik kan niet in dienst. Nee, vier keer uitstel gevraagd. Uh, uiteindelijk uh, in 68 uh, had hij heel spoor. Och, zo los met heel spoor. Kon je ook niet? Kon je uh, ook weer niet? Nee. Nee. En uiteindelijk werd er een loterij opgezet om uh, toch, uh, ja, mensen, uh, ja, uh, te bewegen om te bewegen om toch naar die Vietnam te gaan. Want het was toch wel belangrijk voor de Amerikanen. Nou, had een heel hoog nummer. Nooit gelukt. Nee. Dus nou, je begrijpt, het is echt een hele grote held deze uh, wow. Trump. Zeker. Zijn het een anti-held hoor, ja. Zeker. In ja. 1922 wordt in Parijs metrolijn 9 voor het eerst geopend. Dus de lengte van die lijn is al bijna 20 kilometer. Een van de langste metrolijnen. Van Porte de Sèvres naar Mairie de Montreux. Dus uh, ja, die wordt echt ge geëxploiteerd met enorm veel uh, treinen en zo. Ja. Dus, uh, maar je hebt geen uh, metrolijn geluid? Nee, sorry. Nee, die heb ik even niet bijgepakt. Die, die heb ik even gemist. Die heb ik even gemist. Goed, ja. uh, even kijken. Uh, uh, ja, in, in 1980, jij stuurde de eerste uitzending van uh, dit. Dallas. Ja, en uh, dit was een uh, nieuwe reeks. En, uh, want namelijk de vorige reeks was afgesloten met dit, hè. Hoezé? Huh? Oh ja, oh ja. Who shot him? Ja, dat was. JR die werd neergeschoten en toen werd er een seizoen afgesloten. En toen was het zo van. Ja, maar wie heeft hem nou neergeschoten? Want hij was altijd zo aardig. Even luister even naar JR. Ik ben you're not a better loser. After all the experience you've had. Tell me, JR, which slut are you gonna stay with tonight? What difference does it make? <laughs> It got to be more interesting than the slut I'm looking at right now. Bedankt allemaal weer voor die mooie tekst. Je hebt de grootste slet. En uh, nou, dat is het ding allemaal goed. Die werd neergeschoten en uiteindelijk gingen ze een nieuw seizoen maken. En in dit nieuwe seizoen. Uh, dat we echt, iedereen had zoiets. Oh ja, maar wie heeft hem neergeschoten? We willen het weten gewoon. De eerste aflevering was eigenlijk niet zoveel te zien. Het duurde uiteindelijk in de vierde aflevering komt bekend. Hoe shot hem? En dat was bij een Christy Shepard was dat. En daar had hij een korte affaire mee gehad in die serie. Hij is niet echt, hè. dat is allemaal in de serie. Want hij zou ook, ze zou ook zwanger van hem zijn. Dat was ze allemaal niet. en Dat was kwaad en ze schoot hem dus toen neer. Het maf is, het duurde dus acht maanden voordat het echt duidelijk werd wie al werd neergeschoten. En de, echte, de laatste uitaflevering is echt best bekeken se uh, seizoen ooit. Uh, 83 miljoen mensen hebben gekeken naar deze aflevering van Who Shot J.R.? Mm. Ja, leuk, interessant. Het is vandaag uh, ook uh, uh, de dag dat in 1957... Jailhouse Rock werd, uh, oh, oh, ja, werd gelanceerd. Dit is de derde visco film van Elvis Presley. en uh, Hij was in 1957 tussen 13 mei en 14 juni opgenomen. Gewoon in een maand, hè? Ja. is uh, ja. snel even voor die Feel Good Movie... met niet zo heel veel bijst. Interessante in. Ja, ja, ja. Nee, maar er waren uh, vijf nummers in ieder geval uit, uh, uit deze film. Ja. En uh, ja, er staat hier alleen wie hem allemaal begeleid hebben. Maar er staat hier precies welke nummers het waren. Maar in ieder geval uh, uh, Jailhouse Rock. Ja. ja. <laughs> Sowieso. Sowieso die films. En die periode, je hebt natuurlijk ook van Cliff Richard die films... Oh, die kleuren zijn al mooi gewoon. Die kleuren al. Dat geeft al een heel ander gevoel. Ja, maar van die die jaren zijn gister. dus naderhand ingekleurd gewoon, hè? Want nee, nee, in 1957 dit... had je toch nog geen kleurenfilm. 1957 weet ik niet hoor. Ja, ja. Nee, ja. Ja, ik weet niet. Maar goed, in ieder geval, uh, ja, latere films die echt net beginnende kleur, die waren al net even anders. Net een beetje of, maar door het net wat geromantiseerder leek te zijn. Goed 2006, ja, we hoorden dit. Dames en heren, er heeft zich uh, vanmiddag een uh, ramp van grote omvang voltrokken. Met vergaande consequenties. De enclave Sebenica is gevallen. Dat was in 1995. Oh. En daar waren dus uiteindelijk. Acht, uh, nee, achtduizend, ruim 8000 moslimmannen waren daar. Nou, uh, gefusilleerd, doodgeschoten door de Serven. En uh, de, uh, uiteindelijk waren deze lichamen nog verdwenen. Dus uiteindelijk die moesten nog gezocht worden. Die werden gevonden in 2006 in een massagraf. En nou ja, daar was dus bewijs van. En nou goed, ik, ik lees daar wel steeds meer over. En, eh, het, je had daar uiteindelijk maar een hulpkamp. En daar zaten veel moslimmannen in. En uiteindelijk vanuit dat hulpkamp gingen vaak ook weer allerlei strooptochten... gingen daar weer naar die Servische dorpen, daaromheen. En dat heeft eigenlijk de, de, de, de, zeg maar het, het doen ontsteken deze genocide, want daar werden heel veel slachtoffers gemaakt, bij de serven dus. En daar werden de serven eigenlijk heel boos om en die hebben uiteindelijk, zeg maar, die moslimmannen weer, weer om het leven gebracht. Nou, het is een drama verhaal wat nog steeds doorwerkt in uh, de Dutchbeters, dat weten we allemaal natuurlijk wel. Goed, nog iets anders? Nee, ik heb echt, niet echt, meer iets. Ja, ik, vind, ik heb straks nog wel wat dingen liggen die ik wel erg grappig vind om nog even te laten horen. Eerst maar even muziek, dames en heren, op de zender. Dit kende ik niet, maar nu wel. Florence Road. tijd om in te grijpen. De tekst is op. La la la la la la even 20 seconden doorgaan. Nee! Florence Rhodes, een beentje, die komt uit Ierland vandaan. En is onder andere de zangeres is... Oh, even kijken of ik het anders haalgepind of de zangeres opweer. Uh, Lily Aaron... En de gitarist Emmanuel Burton. En uh, nou goed, er zitten meer mensen in de band. Maar goed, de 2019 is de band geformeerd... En de eerste plaat heet The Heavy. En dit is alweer een volgende plaat: Break the Girl. Het is toepekleverd, het is tijd voor de verjaardagen. Zeker, we kijken ernaar. Zeker, wie is de jarig? En een van diegenen die jarig zou zijn geweest, ja, uit bijzonder. Hij zou 111 jaar oud zijn geworden. Ik heb het over Norman Lloyd. En Norman Lloyd, ja, die speelde onder andere in Spellbound make out just what sort of a place it was. Oh ja, het was echt het was een zwart zwart-witfilm met Alfred Hitchcock regisseur. Deze Norman Lloyd speelde daarin. Hij heeft later in nog andere films gespeeld. Hij heeft onder andere ook in de serie St. Elsberg. Ja, St. Elsberg daar kwam. Alle grote sterren kwamen uit St. Elsberg natuurlijk, hè. Zeker. En Norman is uiteindelijk in 2000 21 overleden, toen was hij 106 jaar oud. Echt bizar, die gast gewoon. Hij heeft 70 jaar films gemaakt en in series gespeeld. En het laatste film waarin hij speelde was Trainwreck. Toen was hij dus zeg maar 100 jaar oud. Ja, het is echt een bizar voor woorden gewoon. Hij is getrouwd geweest met een met vrouw. Ja, sorry, ik heb de naam niet opgeschreven. Zij hebben samen een huwelijk gehad van 75 jaar. Zo? Ik vind dat heel bijzonder. Zij is 98 jaar oud geworden ook. Ik weet ah, niet wat, ja. wat, wat daar in het water zat, maar ik wil het ook. Dat is duidelijk. Uh, ja. ja, dat is dat die ja. zeker. Is. Ja, vandaag uh, wordt uh, Gordon Ramsay, die wordt 59 jaar oud. Oh, ja. Die Engelse chef-kok, die, uh, die altijd heel veel uh, vloekt in zijn series. Ja, hij weet gewoon alle restaurants een bepaalde gewoon weer, ja. uh, weer vlot te trekken. Dat je denkt van, oh, wat, oh dat had ik helemaal niet uh, zo gezien. En hij is dan in het begin heel kritisch... en daarna dan uh, is hij uh, ja, heel mild. Ja, dat is het mooi. Bonnie Raitt wordt vandaag uh, 76. En Bonnie Raitt had uh, grote hits met uh, onder andere... Uh, waar heb ik dat ook alweer? Nee, ik kan het niet meer vinden waar ik het heb. Oh, oh hier met dit. Ja, geeft iets om over te praten. En dit was ook een van haar platen. De doorbraak kwam met Nick of Time in 1989. Kreeg ze vier Grammys voor, Grammys en 12 miljoen exemplaren zijn van verkocht. Nou goed, de laatste album Made Up Mind. Made Up Minds is 2023, dus nog steeds maakt ze muziek. 76. Bonnie Raitt. Ik uh, ik zie hier ook dat er ze... Als 10 jaar zou zijn, die zangeres, de Nederlandse zangeres. Die heeft volgens mij toen ook nog meegedaan met het Eurovisie Songfestival of Geen zo. Geen idee he? van. Ze is van 2000, dus die wordt 25, een mooie, mooie leeftijd. Ja, ik heb het heel zwaar gehad. Ja. Goed, Minnie Ripperton, die uh, overleed in 1975, oh, ja. was ze nog maar 31 jaar oud. Minnie Ripperton, die kon echt vijf octaven zingen. Ze kon zelfs muziekinstrumenten nadoen. Ze kon vogels imiteren. Nou, en dit is haar bekende plaats natuurlijk. Ja zo hoog, die stem. Ja, Rescue Mew you. heb ze ooit gehad met The Jams. Dat was een band waar ze eerst in zat. Later is ze solo gemaakt en daar maakte ze deze plaat. Dit was eigenlijk zong ze dat voor haar kindje. En uh, later heeft ze dit nog gemaakt. Oh, Le Fleurs. Het is echt, dan krijg je echt een beetje het hergevoel dat je denkt van, oh, met z'n allen in de wei, naakt ronddansend. Ze heeft ook meegemerkt met het album van uh, Steve Wonder, Songs and the Key of Life. Dat deed ze ook mee? Dat heeft ze ook mee ingezongen. Oh. Uiteindelijk, ja, het is uh, bijzonder, maar ze is overleden op 31-jarige leeftijd, twee kinderen. Nou, ja, zielig. Ja. Zo ja. jong ook, hè? Jeetje. Ja, zeker, ja. ja. Had jij er Lee Jones al gehad, de Amerikaanse singer-songwriter? Ik heb je meegeluisterd? Ja? Je zegt, nee, heb je meegeluisterd of niet? Nee, die heb ik nog niet gehad. Uh, ja, dit is zo'n leuker plaatje. Dat vond ik zo'n leuk plaatje, altijd. Ja, dat zeker. Dit is de bekendste plaatje. Ja. Chucky in Love. En dat zong dan zo. Dus is eigenlijk haar enige grote hit. In 1979 kwam die uit. Ze speelt piano, ja. gitaar, banje, encodeon, en, nou, goed, Ze werkt er met heel veel andere gasten mee. Onze andere Dr. John maakt momenteel nog steeds muziek met andere uh, uh, beentjes. Uh, Dat produceert ze heel vaak. Ze heeft echt een studio. Tom Waits is mee getrouwd geweest. Uh, uiteindelijk wil ze nu radioprogramma's produceren. Maar het bekendste is ook nog geworden door, uh, door dit. De Orb. Die elektronische uh, muziek maakt. Die hebben een gedeelte van haar interview. ...hebben ze in hun muziek verwerkt. Fluffy Clouds. Fluffy Clouds. En dat was in het begin... ...ja, volgens dat niet leuk, maar uiteindelijk... ...dat vonden ze toch wel grappig. En ze zijn overeengekomen met de platenmaatschappij... ...van de ene en de ander. Nou, vooruit. Jullie mogen mijn stemmen gebruiken. Ze wordt vandaag 71, trouwens. Ja, dat is een leeftijd hè? Ja, zeker. Maai, maai, maai. Goed, wie weer weerjarig? Ja, ik heb hier... ...kijk, Terra Reek. Wie? Sarah Reed, maar die speelde in een film, dat is een actrice. Oké. Okay. Ik dus zeg je helemaal niets, hè? Nee, precies. Oh, oh, nou. nou ja, dan had je het even uit moeten zoeken. Ja. Je Jeff G Garrett wordt vandaag 64. Ja, daar komt-ie. Live Garrett, zo ik uitspreken, iets uitspreken, uh, ja, wordt 64. Gasten, hoop, hoofddoel geweest. Hij heeft een paar plaatjes gemaakt, een paar appels niet, zo heel veel. 1979 was hij echt zijn wereldtijd. Daarna is hij alleen maar in het nieuws gekomen met drugs en met drama. En nou goed, hij is een meerdere keren ook in, uh, in afkeerkliniek is hij geweest. In 1983 heeft hij meegedaan aan de uh, Friends Ford Coppola film Outsiders. En het mafie, is, hij heeft meegedaan met de Fear Factory. Dat is een, tele, een televisieprogramma. En daar won hij dus de finale met een hoofdprijs van 50.000 dollar. Dus die was oh. niet onverdienstelijk. Ja, dat is toch wel weer geinig. Goed, dat ging dus over uh, uh, Live Garrett. Ik, ik heb nog één verjaardag? Ja? Ja. Dat is, uh, deze gast is ook jarig. Je hoort momenteel niet zoveel meer over. Maar hoort vandaag 43. Sam Sappero. Ten eerste album kwam in 2008 uit. Daar stond dit op. Black and Gold hebben wij in het begin ook nog wel gebruikt. En daarna kwam dit uit Happiness. Hij heeft al wel wat mixtapes uitgebracht en ook wat EP's. EP'tjes. EP'tjes zijn vaak een, een, een soort CD'tje met wat kleine nummertjes, 4-5 nummertjes staan erop, meer niet. En een mixtape is echt een cassettepontje Ja, dat is echt grappig. Een beetje meer de vorm. En hij wordt dus 43. Happiness was zijn laatste hit-single. Tot zover de verjaardag. Ja, doe maar. Ja? Oké. Okay. Nou, straks hebben wij nog wat uh, geschiedenis voor de klaarstaan. Of nee, wat uh, Sandvoortse berichten voor de klaarstaan. Dan hebben we eerst hier even een moment van rust mm. van deze Arlo Parks. Really The Hoop. Altijd belangrijk. om een beetje hoop te hebben. Kijk, Tijd voor de Zandvoortse berichten over de half. We kijken wat er hier allemaal in Zandvoort speelt. En wat er allemaal gaat gebeuren. Zeker, Zandvoortslaan heeft nieuw asfalt. Het is twee weken is het nachtelijk afgesloten geweest. En dat was dan van... Uh, ja, iets uh, s nachts. Uh, van twaalf tot vijf of zo is geloof ik. En, uh, tussen de Gerkenstraat en de Haarlemesterstraat. En de rondtonde van nieuw daar hebben ze nog niet de asfalt vervangen. Want ja, dat kwam door een of andere storm. Toen konden ze twee nachten niet aan het werk, dus dat komt later nog. Ja, het was tussen 8 uur, eh, s'avonds en 5 uur, ochtends waren ze fanatiek bezig. Door de storm Benjamin hebben ze dus eigenlijk niet de rondtonde mee gedaan bij Nieuw-Uniekum. Dat gaan ze later nog doen, het kost één of twee nachten om dat wel te doen. Het putdeksel zijn veranderd en ook het... Ja, die zijn stilg geworden, maar ook het asfalt is stiller. Dus ja, ik reed er vandaag over één keer. mij mijn gehouden niet eens. Ja. Maar ik had is de radio wel. Ik, uh, ik had de radio heel hard aan staan. Oh ja, dat oh. hoort ook niet natuurlijk. Ja, ja, ja. Volgende ja, keer ga ik ja, het even proberen. Zeker. Tijdens een controle in de Lorrenstraat vonden de politie en speurhonden niet alleen vuurwerk, maar ook nog een flinke stapel contant geld. Oeh. Ja. Niet bepaald een alledaagse fonds. Gelukkig staan we er niet alleen voor, want samen met het politiebasisteam Kenemeland Kust, OD, Eimond en de beduurgemeente worden. de... Alles wordt scherp in de gaten gehouden. Ze zijn gewoon verlinkt, denk ik zelf. Oh. En met oud en nieuw en aantal gaan, we, gaan ze vaak op pad. En de burgemeester zegt ook al: als je iets verdacht ziet, meld het. Hè? Want je oplettendheid helpt ons om Zandvoort veilig te houden. Dat is geen goede insteek wat je zegt. Ze zijn, zijn verraden. Het is gewoon heel. Mensen gewoon letten op elkaar zo, want dit hoort zo niet. Uh. Oh, Waar doet hij het van, die, ja. die auto? Ja, precies. Ik wil ook zo'n auto. Nou, ja. Ja, volgens mij is het illegaal. Ik, ik had de politie erbij. Ik ben wel eigenlijk wel altijd benieuwd van wat ze dan doen met zo'n stapel contant geld. Komt het dan in de gemeentekast erbij? Want zoals drugs, die worden verbrand of uh, vernietigd. Ja, ja, ja, maar dat ja. geldt niet, lijkt mij. Nee personeelsfeestje, daar ga jij gebruik van maken. Oh, ja. oh goed idee. Ja, ja. Zeker. Nou, vakantieverhuur wordt vanaf 2027 ingeperkt. Ja, het leven van toeristen in Zandvoort is belangrijk. Maar het moet wel een fijne plek om te wonen en te werken blijven. Niet dat het alleen maar toeristen hier worden opkomen. Dus nou, ze hebben er naar gekeken. En als je, nou, als je nou zelf op je huisadres woont, uh, je, je, uh, dan mag je dus uiteindelijk 30 nachten per jaar mag je verhuren. Eh, als je er niet woont, dan was dat 120 nachten. Dus als je echt een huis hebt gekocht om hier te gaan verhuren, om daar centjes aan te verdienen. Echt belachelijk, zeg, als je dat wil. Dat mag toch helemaal niet. Het moet allemaal gratis gaan. Maar goed, dan mocht je 120 nachten per jaar verhuren. Dat gaat terug naar 30 nachten per, per jaar. Dus die mensen die ingezet hebben om dus zeg maar, een soort hotelletje te maken. Of een soort ja, buitenverblijf waar je geld ik of niet. Die kunnen het echt wel vergeten. Dat gaat in op 1 januari 2027. Van 120 nachten naar 30 nachten. Ja, dat moet dan de leefbaarheid in Zandvoort beter krijgen. Maar ik denk dat sommige mensen hier toch wel fiet op gaan. Ja, nou ja vorige week ja. Was, er, was er iemand, uh, Clementine was hier. En uh, die, die ging er ook vertellen over hoe dat zat. Ja. Want uh, zij vindt dat mensen, als zij in hun eigen huis iets verhuren... dat kost dan geen uh, woonruimte. Nee. Dan dat het uh, uh, mensen zijn die gewoon een, een los huis verhuren. Ja. Ja. Dus dat, dat dat dan wel langer zou moeten mogen. Ja, van, ja, daar zit wel wat in. Ja, nou ja, goed, dat lijkt me wel. Eigenaar van R&B... Uh, uh, die mogen dan wel één of twee kamers verhuren... met maximaal vier personen. Nou goed, dan moet je zelf wel aanwezig zijn. dus nou ja, Als je hier een huis hebt... of uh, ideeën van... oh ja, ik ga ook zoiets doen... Uh, kijk even op uh, www.zandvoort.nl... huisvestingverordering 2026 toeristenverhuur. Nou, dat... Uh, Ga maar even googlen dat je denkt, van voordat je geld gaat investeren in zoiets... zou ik maar even goed gaan kijken. Maar het lijkt me wel dramatisch, van 120 nachten naar 30 nachten. Ja, nou, heb je net ja, je huis verbouwd of iets, aan, aan, uh, ja. iets in de tuin gemaakt? Dat je denkt, van ik heb van één huis in, uh, verschillende kamers gemaakt... die ik door het hele jaar door kan verhuren, dat kan je vergeten. Dus, uh, nou, ja. mooi. Naar. Het, de Klimaatweek komt eraan en het ja? is tijd om samen weer het strand op te gaan... Want het uh, is een week waarin uh, Zandvoort laat zien... dat duurzaamheid niet ingewikkeld hoeft te zijn. Soms is het gewoon van schoenen aan, zak mee en het, het strand op. Maar er is een vrij bekende man, die is Paul Wei. En die doet mee en je kunt, je kunt ook helpen. Dus kijk even naar uh, www.zandwoord.nl. Uh, dan Klimaatweek het dorp. En dan kan je gewoon kijken hoe je je aan kan melden... en wat er allemaal gaat gebeuren. Oké, okay, nou veel belangstelling voor het uh, Grand Sand Hotel... Op het Badhuisplein zijn ze al heel het jaren mee bezig. Wat stond er ook alweer? 39 jaar of zo zijn ze mee bezig om daar iets te gaan realiseren. En nou goed, nu schijnt dus de uh, architecten van het bureau. Um, um, nou, ik ben de naam even kwijt. Search heet dat? Ja, Search volgens mij. We hebben een uh, infoavond gehad. Op 31 oktober, dat is alweer even geleden... kwamen 60, uh, 70 personen op af. Van klein, tot klein, uh, van klein tot grote bedrijven. Die willen daar wel iets uh, gaan creëren. Of uh, nou ja, met hun in zee gaan. Ze hebben daar dus uh, ideetjes uh, uh, gelanceerd En het ontwikkelbedrijf uh, 3GT... Uh, die praat uh, met dat soort bedrijven. Die heeft normaal voor dit soort plannen... zeg maar 100 gesprekjes. En dit kan nu uitlopen tot 600 Vergaderingen. En uh, er werden mooie foto's ge, uh, getoond. van hoe die kamers eruit komen te zien. Hoe, wat een beetje het idee is. Het wordt een hotel in het hogere segment. Uh, met horeca op de begane grond. En uh, ja, over acht maanden zou het mooi zijn. als de schep in de grond zou kunnen gaan. Nou ja, goed. En dan wordt er uh, ook verderop in het plein. Wordt er ook gebouwd aan. Uh, uh, aan woningen. Dus er is echt een heel groot plan daar. En uh, mensen kunnen daar dus iets gaan beginnen. Maar het is het hoogste segment. Dus dat zal niet goedkoop zijn. En nee. ze denken zelf dat ze onder andere gebruik kunnen maken... van de overloop van Amsterdam. Als daar grote beurzen zijn. Van de RAI bijvoorbeeld. Of van andere dingen. Dat mensen hier gaan... Uh, logeren, maar als het het hoogste segment is, denk als mensen een, iets van een lezing gaan bijwonen, ik weet niet of dan die zomer in een hoog segment hotel gaan plaatsnemen. Die willen dan toch hier misschien hier en daar een Airbnb gaan zoeken, uh, ja, denk ik. Gewoon niet zo duur, weet Om je wel. Om de kosten wat laag te houden. Ja? Maar Ja, goed, ik kan me vergissen. Het, het, het, is, het is mooi. De Kloet is daarmee bezig. Oké. Okay. Ja. Aanstaande maandag is er een, is er een buurtwandeling in Nieuw-Noord. Ja. En het uh, is eigenlijk om te zorgen van uh, bewegen, ontmoeten... en tegelijkertijd meedenken over de buurt. En het programma begint om één uur bij Pluspunt. en uh, Je krijgt eerst een kopje koffie... en dan kunnen de wandelaars kennismaking maken met andere buurtbewoners... en de mensen van de wijkscan. En om half twee start is de wandeling door de wijk. En het is eigenlijk de bedoeling dat, uh, dat de mensen in, met elkaar in gesprek gaan... van wat speelt er in de buurt en wat mis je? Zou je hier extra bankjes willen hebben? Uh, zijn de oversteekplaatsen veilig genoeg... Of zijn er toegankelijke wandelpaden? Nou, het duurt tot uh, ongeveer half vier. Dus uh, op een genoeglijke manier keutelend door de wijk heen. Zeker. En, uh, en, en met elkaar het erover hebben. Maar je leert elkaar ook kennen. Ja, het is ook wel weer de doelgroep. Hè? Het is wel weer wat ouder blijkbaar, want het is ja. overdag. Dus maar je kan je dus aanmelden via de website van de gemeente. Ja. Op www.zandwoord.nl slash buurtwandeling. Ja, lijkt me heel goed. dan mee. En Gewoon gaan gaande voort kom je dingen tegen en daar kan je dan over praten. Hm. En misschien kom je op idee om de boel te veranderen. Goed! Straks hebben wij meer. Eerst maar even. Somber. 12 to 12. Je moet toebokken. Zaterdagmorgen. Welkom. Zorg gezant. Kom deze kant. Parkeertarieven zijn omlaag gegaan. Toch. Of? help me Er geluiden in deze plaats van Somber. En het 12 tot 12. Van 12 tot 12? Ja, dat zijn lange diensten, daar moet je er niet over nadenken. Goed, we zijn een klein stukje geschiedenis blijven staan. 1971, Led Zeppelin brengt het iconische album 4 uit. Met onder andere dit natuurlijk, hè? Black Dog. Ja, ook dit plaatje staat erop. Ja, ja, bla bla bla bla. Dat willen we natuurlijk allemaal niet horen. We wordt allemaal doodloof, van die plaat. Maar goed, het is eigenlijk de beste eh, en het belangrijkste album wat ze dus hebben uitgebracht. De 37 miljoen exemplaren zijn daarvan verkocht. Dit stond er ook op. Rock and roll. Dit is een beetje folk, het is rock. Dat is echt destijds een beetje een ander soort stijl dan ze verwacht hadden. Het maf is dat dit album. Aan de buitenkant is totaal niet te zien dat het een album is van Led Zeppelin. Daar hadden ze bewust voor gekozen, want het derde album kwam niet zo goed op de markt. Er waren heel veel mensen een beetje negatief over. Nou ja, Led Zeppelin was niet veel, dus we dacht: weet je wat, brengen dit album compleet naamloos uit... met alleen vier symbolen erop. Nou, ik probeer die symbolen te beschrijven... maar dat laat maar. Je moet zelf maar even kijken. Aan de voorkant zie je dus een man... met een stuk, met een bos hout op zijn rug. Binnen zie je ook nog iets van de tekening... maar je moet echt op de LP zelf kijken... om te achterhalen. Oh, dat is Led Zeppelin. Told me a girl out there. Dit stond er ook op. Going to California. with flowers in your hair. Nou, dat weet ik niet. Ja. Maar goed, het is in de, het arme huis Hadley Range opgenomen. In een informele sfeer. Ze wel, zaten nog te denken om bij. Ja, wat, was het ook een Mick Jagger thuis het op te nemen? Maar die wilde daar te veel geld voor. Dus dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Dus dat hebben ze daarop opgenomen. Uh, nou goed, uh, dit, was, dit was een uh, slimme set om gewoon dit album zelf door de markt te brengen. Verder geen poel omheen. maar gewoon kijken wat het doet. En het werd groot. Zeker door Stel, we hebben natuurlijk. Maar ook andere nummers op het album is echt ja, wel geinig gewoon pak het me weer uit de kast. Dat is gewoon leuk. Wat we dat doen. Ja. Er is uh, een naarbericht. Er waren uh, een vader en een zoon waren, uh, op vakantie in Laos. He, ja. Dat is Cambodja, volgens mij. En uh, die gingen ziplijnen. En toen hebben ze waarschijnlijk aan het eind uh, een nest verstoord. Die zijn dus uh, helemaal plat geprikt door al die wespen. Oh. En ze zijn gewoon allebei overleden. Oh. Ik denk van, ja, je kan een beetje allergisch zijn voor een wespensteek. Maar ja, als ze inderdaad met z'n allen uh, je gaan steken... Ze werden dus... Uh, ze gingen gelijk naar het ziekenhuis. Nou, en die zoon die was uh, bewusteloos overleed na een half uur. Yeah. De vader was wel bij bewustzijn, maar die overleed drie uur later. Oké. Okay. Dus nou, het is nog niet duidelijk door welke soort de twee waren gestoken... Dus het ernaar. zou de Aziatische de kunnen zijn. Ja, ja, maar er ja. zijn ook andere webspesoorten in het gebied. Webspesoorten. Wat, ja. uh, Wat erg, hè? In ja, dat ja. je er ook helemaal aan overlijdt Dus is ook wel meteen een hele andere uiterst Ja, dat is wel heel ver, hè? Ja, nou goed. Kijk uit met de, met de banen. Dus de ZIP-lijnen... Zeker. Ja. Nou, uh, tijd ga, voor die landenkeuze, ja, dacht ja, ik. Ja, dat ja, gaan nooit moest draaien. even zoeken waar hij was. Ja, zeker. Ja, dus vandaag is zij jarig. Dat was ik weer 71, 76. Maar 71 71. Mij. wordt ja. Ricky Lee Jones. Ja. En Chucky is in love. Dat was eigenlijk haar enige grote uh, plaats. Nee, precies, ja. Je had hem even oh, een beetje moeten, heb... moeten timen. Nee, dat had ik gedaan. Het ja, nou gelijk. Ja, dan heb je hem weer uitgezet waarschijnlijk. Moet je hem later nog een nee, keer. Nee, ik moeten heb hem gewoon. Nou goed. Is dit live? No dit is volgens mij live. <coughs> Raar. Ja. Heeft hij de andere toch waarschijnlijk gewoon gedraaid? Ja, zeker. En, nou, en daardoor zoek, is hij... Uh... Zoek even de originele versie, want live ben ik nog eens een heel grote fan van. Maar die geeft dan allemaal niet. We hebben nog even tijd, omdat we toen niet op de op de radio. We draaien even ook een goud van oud plaatje. I turn the TV on Some new band Just another boring song But inside you know I'm green with envy I stumble out of bed Shake my head The rain on my windowpane Just reminds me that I'm stuck in squalor Grab my hat and coat The smell of smoke There's nothing Where de band. Ja grappig, ik vond het zelf wel leuk op deze plaat te draaien. Want ja, wat horen we gisteren allemaal weer op het nieuws? Niet uit het nieuws weg te slaan. Dat zijn de drones die overal in Europa opduiken. België gisteren weer, Zweden ook. En eerder ook al in Duitsland en in Denemarken. Het lijkt een kwestie van tijd voordat we ze ook in Nederland gaan zien. Dat roept de vraag op. Wie hier bij ons eigenlijk het luchtruim in de gaten houdt? Jazeker, wie houdt het allemaal in de gaten? Nou, dat werd even uitgelegd. Nou, wat je dus moet doen, je moet de kritieke infrastructuur in Nederland in de gaten houden. Denk aan de haven van Rotterdam, denk aan, aan de luchthavens. Daar zul je toch meer moeten doen om die dingen te detecteren. En wie... Zeker, en wordt het al een beetje gedaan? Nou, niet overal wordt het gedaan. Dus nou ja, dat is alleen op bepaalde plekken. En de vraag is, hoe hou je controle in de lucht en hoe hou je het veilig? Nou, kijk, het is niet zo dat wij uh, 100% iedere drone in Nederland in de gaten houden. En dat kan ook niet. Hè? Nee, precies. Nou ja, goed. Het is, het is echt waar we ons druk om kunnen maken straks. De drones. En het schijnt in de Telegraaf ook uh, werd het uit de doeken gedaan, dat Rusland hier uh, alleen speldenprikjes aan het doen is. De minister van Duitsland die zei daar iets over. Of een uh, nee, iemand uit het leger die zei daarover. Maar ja, kijk, uh, hoe gaan wij daarop reageren? Die speldenprikjes gaan we meteen hard terugslaan om grenzen aan te geven of gaan we er meer in, uh, in conclave? Nou, ja, ik weet niet of dat echt helpt allemaal. Maar goed, dat is, ja, je verwacht niet dat soort kleine dingetjes worden gedaan. Je verwacht natuurlijk dat het leger bij de grens gaat staan... en dat hij gewoon met zo'n heel sterk leger jouw land binnenkomt. Nee, ze dus gaan gewoon van die kleine speelteprikjes uit... en hier een klein beetje saboteren. Dus straks de stroom uitvallen is wel een logisch gevolg, zou je dan denken. Heb jij nou een apart apparaatje... Ik heb thuis wel een heel uitvalt, apart apparaatje, ja, dat heb ik wel. <lacht> nee, dat als de stroom uitvalt, dat je wel iets kan koken of opwarmen. Een aggregaat. Nee, nee, dat, <lacht> dat is een kettingzaag. Nee, <lacht> nee, als die zo klinkt, dat is niet zo goed. je nee, moet ja, echt wat hoger klinken. Zo'n pitje om even wat op te warmen of zo. Dat is helemaal niet Ja, nee, Bij ons hebben. gaat alles op elektrisch. Dus ik denk dat, dat we wel in paniek raken, denk ik. ja nee, goed Ik hou van droog brood en dat heb ik vaak nog wel liggen. Dus ja. ik hou twee dagen vol. Ja, maar nou, ja, de visser gaat om, ook uit. Hè? Dan, dan uh, rot het allemaal weg, heel eh? snel. Die vriezen gaat ook uit. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Dat is nee. ook wel een dingetje. Nou, er zit bij ons niet veel in. Nou, goed. Nou, ja, de, de, de, de, precies uit de, uit de lucht. Die, daar komt het die gevaar. Mm -hmm. Kleine acties worden er Kleine gedaan. Kleine acties. Ja. Nou, als het goed is moet je nou gaan lukken. Die oh. Chucky is in love van oh, Reksi Lee Jones. Ja. Dus ik, uh, ik hoop dat het in één keer goed gaat. Ja? Oh, je wil meteen... Oh, Laten we meteen maar met de doen. Ja, laat de, maar doen. De deel hier aan de keuze doen. Ja. Yes. Daar heb je het origineel uit 79. van Rick Ree Jones. Chucky is in love. Die het toepak leeft. In de keuze. Kom te maar. In 70 wordt ze uh, Ricky Lee Jones en het heette Chucky's in Love, die En ze hebben meer plaatjes. Had die ze in die andere plaat die ze had uit. Dennis All-Star Joint. Ja, het is me niet bijgebleven deze plaat, Het is eigenlijk een beetje meer het woord praten. Praten, meer praten dan zingen eigenlijk. Maar het een lekker sfeertje. En het is echt zo'n plaat die uit zo'n heel oud radiootje te horen wordt gebracht. Zo, zo klinkt het een beetje. Goed, die stoelbak leeft op de radio. We moeten vanavond nog even stilstaan. Ja, het is wel, het is wel een bizar verhaal. Frits Veerman, hij zou vandaag... Uh, hij werd 81. Hij is 76 geworden, hij zou van 81 worden. Maar goed, hij is natuurlijk uh, een van de oudste klokkenluiders van Nederland. Hij werd bij uh, Urenko... Werkte niet. En hij was daar bezig met allerlei uh, technisch onderzoek. Onderzoeklaboratorium. Het ging vooral maken met ultracentrifuges maakte voor ja, uh, kerntoestanden allemaal. En dat is een voorstadion voor kerncentrales, voor kernwapens. En uiteindelijk deze Frits Veerman. Die zag dat zijn uh, collega Abu Khan uh, wat informatie mee naar huis nam. Oh. Waarvoor neem je dat mee naar huis? Ik nou, vind het interessant. Thuis kan ik ook wat lezen. En deze Abu Khan die had thuis een uh, Zuid-Afrikaanse vrouw. En die kon het mooi vertalen. En dan nam hij heel vaak nam hij deze papieren gewoon mee naar Pakistan. En in Pakistan werd dat gretig afgetrokken. Dat vonden ze wel interessant. Dus uiteindelijk is hij daar een paar keer geweest. Heel veel informatie. En uh, er zijn ook foto's van gemaakt. Is hij naar Pakistan gegaan. En uiteindelijk kwam deze Abu Khan gewoon niet meer terug van vakantie. En kwam niet meer bedrijf, niet bij het bedrijf werk hier in Nederland. Hij ging dus daar samen met de regering van Pakistan, dus daar eh, eh, kernindustrie op zetten. En uiteindelijk deze Frits Veerman is dus heel vrij, vrij snel al naar de leiding gegaan. Hij heeft aan de, aan de bel getrokken, klokkelui. En hij heeft gezegd, dit klopt niet helemaal. En deze werd dus uiteindelijk ontslagen. ...hier gaan we niet over praten. En uiteindelijk heeft deze man eerherstel gekregen. Een echt jarenlange, echt jarenlange eerstel. En uh, er is een leuke documentaire over, Frits. Uh, Frans Bromet heeft daar een uh, documentaire over gemaakt. En dat heet In de Band van de Bom. Want het ging natuurlijk ook over de oh. kernbom. En het grappige is dat in die documentaire wordt er een gegeven moment gevraagd... Van, uh, ...wat zou je dan willen? Nou, uh, zeg maar, als ze straks jou nou eerherstel aanbieden... Wat, ...wat zou je dan willen? Nou, misschien een nieuw fietsje. Zou ik wel leuk vinden. Een fietsje. een fietsje. Oh, dat is er. Hij zet er niet hoog in. Oké. Okay. Nee, gewoon ja, een fietsje. Het dus staat hier al heel lang. Wat? <laughs> staat hier al heel lang een fietsje ja, voor ik de deur. Zag Nee, maar wel echt een mooi wil. wil, echt een wil, wil, wil niet, niet een elektrisch gewoon een wielrenfietsje, weet je? wat? gewoon dat ik zelf nog goed moet doen. Nou goed, dan ging over Frits Veerman, die zou vandaag jarig zijn. Zijn geweest. Zit jij nog te lezen? Ja, je had het net over havermelk. Dat je dat wel lekker vond. Ja, maar er is een orthopedie die waarschuwt dat je havermelk wel straks is de oorzaak van gebroken heupen. Want er zit minder calcium in en minder eiwit. Uh, 132 milligram bij koemelk en bij havenmelk maar 120. Ik vind het niet te veel hoor. Nee. Maar ja, hij zegt dat de verschillen relevant zijn. Want als je op jonge leeftijd dus te weinig bouwstoffen binnenkrijgt, zal je later eerder last krijgen van kwetsbare botten. En verhoogt de kans op osteoporose. Oh, nee. dus, uh, maar ja, de commentaren eronder zijn ook weer niet van de lucht. Van nou, dan zouden alle dieren die nooit melk drinken toch ook wel heel slecht gaan. Maar alle, dan... alle dieren drinken toch melk? Denk ik ja, alleen als ze net geboren zijn, ja, maar daarna ik. niet meer. Nee, nee, dat is waar. Dus okay. uh, ja. ja. Ja, ja, ja, dan, dan kan dat evolueren toch? Dan, dan, ja, dan moedermelk. Ik heb het al jaren niet meer nodig, alleen in mijn koffie is het Goed, even de laatste plaatjes voor de uh, tien uur na tien uur. Goedemorgen, Zandvoort hier vanuit de studio. Even een heel trollig plaatje. Ik kwam het weer tegen. Dick. Oh ja, Anderson. Weet je dat nog? Napoleon, it's you in the spotlight. Finally it's Friday I can't believe it's true Tonight it's going to happen Oh, if you only knew Hey, haven't you noticed I got it all worked out I left a note on your doorstep You must be home by now Tonight, tonight is going to happen and break the wat we al gehoord van deze band. Anderson, kom uit Ridderkerk. 2004 zijn ze ontstaan. Nou, ze bestaan dus nu al 21 jaar alweer. Ik ga toch eens even kijken wat ik van deze band kan vinden. Uh, Napoleon, it's you in the spotlight. Zeker, daar ging het over. Goed tegen tegen einde van dit rijdenprogramma. Wat kan je nog melden? Ja, dus zei, dus ze zeiden toen nights the night, maar dit was two days the day. Yeah. Want er was uh, een oplettende weggebruiker... meldde dat er, uh, bij de politie dat ze zagen... dat zijn auto wel heel raar aan het slingeren was... op de Duitse A1, vlak bij Inschede... En uh, de vrachtwagen moest zelfs noodgedwongen... naar de vluchtstrook uitwijken door het gevaarlijke rijgedrag. Ja, op zijn mobiel. Ja, wel, nee. Of uh, iets anders. Want uh, toen de man de fort inhaalde... zag hij waarom de, waarom. de twee waren druk bezig... met de gezamenlijke activiteit... die normaal oh. niet zo snel in de auto plaatsvindt. En al helemaal niet bij 140 km per uur. Dus de agenten konden de 37-jarige man... Wacht even. Eh, wat was ze, waren ze waren samen? Dus, ze, ze zeiden... autovaren ontzettend slecht verkeer. Dat keer niet samen. Dus hebben, niet... Ze waren daar gewoon een partijtje aan het wippen. Daar op, okay, okay, uh, in okay, de auto. Het Met ze 140 kilometer per uur. Zo. En dan, uh, ja... Het was niet zo spannend meer de laatste tijd. Ik dacht van, we gaan toch op een andere manier doen. Ja. het weer een beetje spannend En wordt. dit is leuker dan Wurgtseks dan weer natuurlijk. Ja. Zeker. Heb jij het wel eens gedaan zo in de auto? In de auto, nee. Dat Nou, wel eens een activiteit, maar niet echt helemaal het doen. Dat is toch En niet met 140 kilometer per uur. Dat zeker niet. Nee, nee, beter van niet dan Op een snelweg heb je wel meer mogelijkheden. natuurlijk. Dat is wel waar. Goed. Nou, ik zou zeggen bedankt voor uw aandacht. Het laatste was echt een beetje jammer dat het toch weer over seks gaat. Ja, ja. Ja, en seks gaat niet samen. Later. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM.